In het laatste kwartaal van vorig jaar kromt de Duitse economie nog. Vergeleken met een jaar geleden was de economische groei 1,7 Vooral de stijgende export zorgde voor positieve cijfers. Maar ook in Duitsland zelf was er meer vraag naar goederen.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 Minister Opstelten wil strengere straffen voor witteboordencriminaliteit. Bedrijven die zich schuldig maken aan fraude of witwassen... kunnen een boete krijgen tot 10 procent van de jaaromzet. Voor grote bedrijven kan het oplopen tot straffen van honderden miljoenen euro's. In tijden waarin de overheid scherp moet bezuinigen... moet volgens Opstelten het misbruik van gemeenschapsgeld hard worden aangepakt. Bank en verzekeraar SNS Real heeft het eerste kwartaal iets minder winst gemaakt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst kwam uit op 23 miljoen euro. Vooral bij de bankactiviteiten van SNS Real liep de winst terug, onder meer door afschrijvingen op Griekse staatsobligaties. Bij de verzekeringsactiviteiten steeg de winst.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 Donderdag maakt Facebook de definitieve introductieprijs bekend... en vrijdag volgt de eerste notering aan de beurs op Wall Street. Dan het weer nog bewolkt en af en toe regen. Later vanuit het westen buien en ook wat zon. Aan de westkust vrij veel wind en het wordt maximale graad of 13. Morgen opnieuw buien en maximaal 11 graden. Het wordt wat frisser. Awb ah, verkeersinformatie nog 47 files, 215 kilometer bij elkaar. Op de A6 richting Muiden bij Almere Poort 8 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Groningen naar Herenveen bij Leek, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. De langste file die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt dorp 15 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Oostzaan en Werv en knooppunt De Nieuwe Meer, 9 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein, 11 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A29... vanuit Rotterdam naar bergen op Zoom bij Barendrecht. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A28 vanuit Assen naar Hogeveen bij Dwingelo, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De eerste Fransen staan bij het Élysée paleis waar Nicolas Sarkozy de macht overdraagt zo dadelijk... aan het nieuwe president François Hollande. We schakelen straks met Parijs. Eerst naar omkoping in Noord-Nederland. Justitie verdenkt topmannen van ElectraBel, energieproducent... en Rendo, netbeheerder in Noord-Nederland van die omkoping. Directeur van Rendo zou 1 miljoen euro hebben gekregen... om de overname van een deel van Rendo door ElectraBel mogelijk te maken. Slaggever Gertjan Dennekamp volgt die zaak. Gertjan, eerst maar even voor de duidelijkheid. Waarom wilde Electrabel dat deel van Rendo hebben? Nou, Electrabel is een uh, grote energieproducent. Maar die zocht ook voet uh, aan de grond bij de Nederlandse huishoudens, wouden energie leveren aan Nederlandse huishoudens. Rendo deed dat, wilde dat deel eigenlijk verkopen... en Electrabel had daar wel interesse voor. Dat is ook inderdaad gebeurd. In 2006 nam Electrabel dat deel van Rendo over... en betaalde daarvoor ruim 65 miljoen euro. En justitie vermoedt dat bij die deal... door de toenmalige directeur van Electrabel... Uh, betaald is aan zijn collega van Rendo. En dat zou gaan om een bedrag van 1 miljoen euro. Hmm. Hoe zou die omkoping in zijn werk zijn gegaan? Gewoon een envelop met geld? Ja, dat weten we niet. Uh, we weten wel hoe het aan, de, aan, aan het licht is gekomen. Electrabel heeft volgens een woordvoerder zelf controle gedaan van de boeken in 2011. En heeft toen de zaak zelf gemeld. De directeur van Electrabel, de toenmalige directeur, die is in 2010 opgestapt. En uh, dit feit is dus in 2011 door zijn collega's uh, gevonden. Hm. Zijn de andere betrokkenen nog wel in functie? Nou, de, de, de topman van Rendo is nu op non-actief gesteld. Hij was uh, dus uh, tot voor kort directeur bij uh, Rendo. Het bedrijf wil geen commentaar geven op personen... maar de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan Westmaas... die zegt wel dat dit onaanvaardbaar is... en dat het bedrijf onderzoekt wat er aan de hand is. Uh, interessant is dat Rendo in handen is van negen gemeenten in Overijssel... En, Drenthe. en daarnaast zou het bij de andere persoon gaan om de man die toen directeur was van Elektrabal, Maus van El. En hij is tegenwoordig bestuurslid bij de Nederlandse Emissieautoriteit. En een woordvoerder van deze toezichthouder zegt dat hij in afwachting van het onderzoek is uh, geschorst. En wie zijn benadeeld door uh, deze omkoping? Waren er bijvoorbeeld nog, uh, nog andere gegadigden voor Rendo? Nou ja, wie er benaderd is, dat moeten we natuurlijk nog zien. Negen gemeenten zijn aandeelhouder. Uh, uh, die hebben in 2006 ja gezegd tegen de deal. Maar op het laatste moment meldde zich toen wel een Deens bedrijf. Uh, de aandeelhouders hebben uiteindelijk toch ingestemd met een overname door Elektrabel. Ik heb een aantal van de betrokkenen gesproken. En die zeggen dat ze toen wel het gevoel hadden dat ze een goede deal sloten. Maar ja, onderzoek moet uitwijzen of ze inderdaad benadeeld zijn. Het is. Ook zo dat in de gemeente Hogeveen men tegen de deal was... en in ieder geval de oppositie tegen de deal was. En de VVD daar heeft in de tijd ook wel gezegd... dat er eigenlijk te weinig ruimte was voor andere bedrijven om door de boeken te gaan van Rendo. Toen waren er überhaupt geen sprake uh, of vermoedens van uh, uh, corruptie en omkoping. Maar ja, nu dit bericht naar boven komt... denk ik dat ze in Hogeveen en ook elders nog wel eens hard nadenken... of ze wel de beste deal voor de beste prijs hebben gehad. Ja, want Electrabel zal die 1 miljoen toch niet voor niks hebben betaald. Daar moet toch iets tegenover hebben gestaan, zou je denken. Heb jij een idee wat? Nou, nee, dat weten we eigenlijk niet wat daar nou precies tegenover heeft uh, gestaan. We weten dat uh, Elektra wel graag uh, um, el energie wilde leveren aan uh, huishoudens. Rendo, dat in handen was toen van de gemeente, dat deelde energieleveranties. Die gemeente voelde zich daar niet helemaal comfortabel bij... want die zeiden van ja, daar lopen we toch risico mee met die prijzen. Uh, daar kunnen we ook verliezen op leiden. Dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk alleen maar het deel. Dat gaat over de levering aan huis, hè, de kabels en de, en, en de leidingen... willen we in handen houden en de rest willen we verkopen. Ja, het leek een hele mooie deel en de mensen die ik gesproken heb... Tot nu toe zijn er eigenlijk ook nog steeds van overtuigd dat ze toen een goede prijs hebben gehad voor het bedrijf. Maar het justitieonderzoek zal uitwijzen waar nou precies voor betaald is. Is dat om een voet tussen de deur te krijgen of is dat om een goede prijs te krijgen? Of is er überhaupt geen sprake van uh, corruptie? Dat wordt nu uh, onderzocht. Nou, mogelijke omkoping dus in de elektriciteitswereld. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Dan naar Parijs zoals beloofd, daar draagt Nicolas Sarkozy zo dadelijk officieel de macht over aan zijn opvolger François Hollande. Het gebeurt allemaal bij het presidentieel paleis, het Élysée daar is ook onze correspondent Ron Linker bij de ingang. Ron, is het druk? Ja, enkele honderden mensen hebben zich hier verzameld uh, in afwachting van uh, de nieuwe president François Hollande. Ik zie hier op het binnenplein van het Élysée paleis de erewacht al klaarstaan, die moet straks... Uh, Euh, de, worden ...klaarstaan voor de komst de van de nieuwe president van Hollande. Sorry, ik ben even afgeleid, zodat achter mij twee groepen supporters staan. Aan de ene kant dus aanhangers van de nieuwe president François Hollande... ...aan de andere kant aanhangers van Nicolas Sarkozy. En die twee die schreeuwen af en toe nog wel eens over en weer wat naar elkaar... ...voor de spandoek omhoog gehouden. Aan de ene kant is er dus uh, de, de belangstelling van de François Hollande aanhangers... ...om de nieuwe president op een uh, feestelijke manier intreden te doen... Aan de andere kant is er bij de Sarkozy-aanhangers heel erg de behoefte om hun president waardig afscheid te geven. In het verleden is het nog wel eens voorgekomen dat een president die het elysée paleis moest verlaten, uitgesloten werd. Het is de Sarkozy-aanhangers er alles aan te gelegen om te voorkomen dat dat in 2012 opnieuw gebeurt. Ja, maar goed, Ron, jij roept twee supportersgroepen, worden zij door hekken gescheiden? Nou, zo erg is het nou ook niet hoor. Alles blijft vrij beschaafd. Het is alleen af en toe hoor je spreekkoren. Uh, we hebben gewonnen, schreeuwt de ene groep. En de andere kant uh, uh, roepen ze dan de naam. Nicolas Sarkozy, echt die het Hart, kan schreeuwen. die uh, in deze wedstrijd Maar Het is een verbale wedstrijd. De politie houdt een oogje in het zeil. Terwijl de eerste hoogwaardigheidsbekleders aankomen. Ik weet niet, ik hou de Met de telefoon even in de lucht, dan kun je horen. Ik weet niet of dat te verstaan is. Merci, Nicolas, roepen ze. Dankjewel, Nicola. Kijk eens aan. En kan jij naar binnen, naar binnen kijken? Ik, uh, ik kijk uit op het binnenplein van uh, het EDC Parijs. Het is zo dat we namens NOS geprobeerd hebben om accreditatie te krijgen. Maar er waren iets van 2000 journalisten die dat geprobeerd hebben. En uh, 200 of 300 mochten we maar naar binnen. Helaas zaten we daar niet bij. Helaas. Nou ja, uh, zo is ook goed hoor. Ron Linker, dankjewel vanuit Parijs. Straks over de hongerstaking van Palestijnen, die is na twee maanden voorbij. Eerst de verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB met nu dan toch eindelijk wat aflopende spits? Ja, het gaat, uh, gaat langzaam Ik de goede kan kant, kant op. Uh, nog wel 39 files, 185 kilometer bij elkaar. We hebben nog altijd uh, flink wat vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 13 kilometer... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen oost Werf en knooppunt De Nieuwe Meer, 9 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Barendrecht. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A28 vanuit Assen naar Hogeveen bij de afrit Dwingelo, 4 kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan door naar Zweden voor dag twee in de rechtszaak tegen de sluipschutter. Hij wordt verdacht van drie moorden en twaalf pogingen tot moord in Malmö. Vooral immigranten werden het slachtoffer. Correspondent Rolien Creton volgt deze zaak. Rolien, waar gaan ze het vandaag over hebben? Nou, vandaag en de komende weken ook uh, staat het bewijsmateriaal... tegen de, deze man uh, centraal. Dat is een moeizaam proces geweest voor de politie... om dat bewijsmateriaal te verzamelen. En dat is omdat deze sluipschutter heel erg professioneel uh, te werk ging. Dus er zijn geen DNA-sporen of vingerafdrukken. Maar de politie heeft wel alle kogels en hulzen uh, verzameld. En die komen allemaal van wapens uit het appartement van deze man, Peter Mangs. En heb jij een indruk kunnen krijgen van hem op die eerste dag van het proces? Ja, je kreeg uh, een goede indruk van het appartement waar hij uh, leefde. We hebben veel uh, foto's gezien. Een app appartement vol met uh, wapens en uh, munitie. Uh, rechts extremistische bladen. Hij had een vermommingskast uh, met pruiken en nepsnorren en een heleboel brillen. En een walk-in closet met een ja, speciaal uh, kogelvrij vest uh, voor oorlogssituaties. Um, wat verder opviel, was dat hij extreem uh, netjes is, analytisch. Hij schrijft alles op. Hij sorteerde ook alles. En hij had bijvoorbeeld een heleboel verschillende soorten uh, kogels en hulzen. En die bewaarde hij allemaal in lege gempotjes. Dus die had, al, had hij als een soort uh, kruidenkastje op een plankje uh, staan... En die extreme netheid is eigenlijk heel handig geweest voor de politie. Omdat ja, dat hele onderzoek is een nachtmerrie geweest. De, het heeft heel lang geduurd voordat ze deze man hebben opgepakt. Omdat ze eerst dachten dat het om afrekeningen ging in de onderwereld. En ja, pas later hadden ze door dat er echt iemand was die gericht op uh, immigranten schoot. En hoe zit de verdachte Peter Mangs erbij? Hoe komt hij over op je? Nou, hij luistert heel erg aandachtig. Hij heeft gisteren laten weten via zijn advocaat... dat hij inderdaad alles ontkent. Uh, maar hij heeft ook gezegd dat hij later uitleg uh, gaat geven. En dat is heel erg belangrijk voor veel mensen. Omdat ja, de angst bestaat toch, als hij schuldig wordt bevo bevonden... dat je uh, er toch nooit echt achterkomt uh, wat hem dreef. En eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Anders Breivik in Noorwegen. Niemand begrijpt precies waarom ze deze verschrikkelijke aanslagen hebben uh, gepleegd. Hm. En ja, dat zorgt voor veel frustratie en angst uh, bij mensen. Ja, lopen er meer van dit soort mensen rond. Ja, de vergelijking wordt wel getrokken, hè, gisteren ook wel. Vaak zie jij ook overeenkomsten wel? Ja, opvallend veel overeenkomsten eigenlijk. Dus gisteren is een beeld geschetst van deze Zweedse Peter Mangs. En ja, je ziet dus, als je de vergelijking trekt met Breivik... het zijn eenlingen eh, die eigenlijk de intelligentie hebben... om ergens heel goed in te worden. Maar toch eh, zijn ze nooit ergens in geslaagd, nooit iets afgemaakt... nooit ergens succes mee gehad, omdat ze ja, sociale vaardigheden missen. Uh, ze zijn allebei op latere leeftijd een, een periode bij hun moeder ingetrokken. Beiden hebben ja, een vorm van grootheidswaanzin. En beide uh, zijn ze gefascineerd door uh, wapens, geweld en oorlogvoering. En, en allebei hebben ze natuurlijk een haat tegen immigranten. Bij Manx is het wel zo dat hij uh, dat ontkent. En Breivik uh, ja, die is trots op de aanslagen die hij heeft gepleegd. Holin Kreton over de tweede dag van het proces tegen de sluipschutter van Malmö. Het is 17 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Palestijnse... Nee, pardon, ik ga nog eventjes een stukje terug. Er komt een einde aan de hongerstaking... van honderden Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Israël en de Palestijnen hebben daar een akkoord over gesloten. Sommige hongerstakers weigeren al ruim twee maanden te eten. De bekendste van hen zijn Bilal Diab en Tear Halala. Ze verkeren in levensgevaar. De moeder van Halala was dan ook hoopvol toen zij het nieuws van het akkoord zag op de Palestijnse televisie. Maar ook zorgen om een kind en hoop dat hij en alle andere gevangen vrijkomen, aldus de moeder. De Palestijnse onderminister van gevangeniswezen denkt dat de overeenkomst met Israël niet alleen een overwinning is van de hongerstaking, maar van het hele Palestijnse volk, inclusief president Abbas. This is a victory for the Palestinian people, for their uh, the prisoners inside Israeli jails, for their hunger strike. I think that this is the day of the victories for the Palestinian people, for the Palestinian president, for the Palestinian prisoners. Een Israëlische regeringswoordvoerder hoopt dat het akkoord vrede dichterbij brengt. brengt. Israel has acted to end the strike. It is our sincere hope that this confidence-building measure will serve to strengthen peace. We gaan naar correspondent in Israël, Monique van Hoogstraten, En Monique, maar wat staat er dan in dat akkoord? De twee belangrijkste eisen van de gevangenen zijn ingewilligd. De eerste was uh, einde aan opsluiting in een isoleercel. Israël heeft uh, gisteravond toegezegd dat de gevangenen die nu in een isoleercel zitten binnen 72 uur naar een gewone cel gaan. En een andere belangrijke eis was familiebezoek uit Gaza. Uh, dat wordt nu ook toegestaan, althans voor eerste graad familie, dus ouders of kinderen. Daar hangt wel een tegen-eis van Israël aan vast. Dat de gevangenen vanuit de cel geen, zoals Israël het noemt, terreuractiviteiten ontplooien, steunen uh, of wat dan ook. Ja, dat, klinkt, uh, dat klinkt als een heldere overeenkomst, maar we moeten natuurlijk zien hoe dat in de praktijk uitleert. Wat gebeurt daar bij jou? Ho horen jullie, uh, horen jullie uh, veel herrie uh, ja. op de achtergrond? Ja, wel ja. wat, ja. Ja, ja dat, ik kan wel even uitleggen waardoor dat komt. Ik sta in Calandia, dat is het uh, belangrijkste checkpoint uh, tussen Jeruzalem en Ramallah. En uh, daar worden vandaag grote demonstraties verwacht. En dat begint nu al op gang te komen. Oh, okay. Dus er wordt al wat uh, heen en weer geschoten. Ja, dat hoorden we inderdaad. Goed, dan even ja. terug naar, uh, naar die hongerstakers. Want zij wilden toch ook een, een einde aan het vasthouden van Palestijnse gevangenen... zonder enige vorm van proces? Ja, dat was inderdaad ook een eis van een klein deel van de, van de hongerstakers althans. Uh, dat gaat over uh, administratieve detentie, heet dat. Hè. Dan kunnen Palestijnen voor zes maanden worden vastgehouden. Die termijn kan steeds met zes maanden worden verlengd. En in al die tijd komt er nooit een proces of een openbare aanklacht. Uh, Israël heeft nu toegezegd dat die verlenging met zes maanden alleen nog kan als er in de tussentijd weer nieuwe informatie komt... Van de Veiligheidsdiensten dat die gevangenen nog steeds risico vormt. Maar dat is wel een hele lastige. Want die informatie is altijd al uh, geheim bij administratieve detentie. Uh, dat wordt nooit bekendgemaakt aan de gevangenen en ook niet aan zijn advocaat. En het is de militaire rechter die daarover oordeelt. Dus dat blijft uh, ondoorzichtig. Nou, Monique, uh, die Palestijnse hongerstaking heeft dus twee maanden geduurd. Waarom zijn ze toch nu mm, juist op dit moment tot een akkoord gekomen? Nou, dat is precies de reden waarom ik nu bij uh, dat checkpoint sta. Vandaag is het uh, Nakba-dag. Dat is, uh, uh, is de dag van de catastrofe voor de Palestijnen, zo noemen ze dat. Het is de dag waarop zij uh, jaarlijks gedenken of eigenlijk rouwen om de stichting van uh, de staat Israël in 1948 toen zij hun land verloren en ook niet meer terug konden naar hun huizen. Ja, die ja, denk ik, gaat jaarlijks gepaard met, vaak met gewelddadigheden, onrust, confrontaties tussen de Israëlse leger en de Palestijnse demonstranten. En iedereen was eigenlijk erg bang dat dat dit jaar eh, ja, nog extra onrustig zou worden. Dus zowel Israël als ook de Palestijnse autoriteit van Abbas wilden heel graag dat er voor vandaag een, een deal gesloten zou worden, zodat het eh, enigszins rustig eh, zou blijven. Maar goed, of dat gebeurt, dat moeten we dus nog even zien vandaag. Correspondent Monique van Hoogstraat in Israël, bij dat uh, checkpoint. dus. Dan naar, uh, terug naar eigen land. Kinderombudsman Mark Dullaert maakt zich namelijk zorgen... over de schending van de kinderrechten in ons land. Ongeveer een half miljoen kinderen heeft bijvoorbeeld te maken... met kindermishandeling of armoede. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse kinderrechtenmonitor. En dat uh, wordt vandaag gepresenteerd. Kinderombudsman Mark Dullaert, goedemorgen. Goedemorgen. We moeten erbij zeggen, de Monitor is een verzameling van eerdere onderzoeken. Hè? Um, had u niet eerst nieuw onderzoek moeten doen? Dit is een zogenaamde nulmeting. Dus je moet eerst eens kijken wat je uitgangspunt is. En dan gaan we binnen het komende jaar gaan we nieuwe onderzoeken doen. Maar het viel eigenlijk op dat er heel veel rijp en groen was... en appels en peren. En dit is eigenlijk de eerste keer dat door Sociaal Cultureel Planbureau... en door Universiteit Leiden een unieke combinatie... zo'n systematisch en uh, dik rapport is gemaakt. Maar meneer Dullard, een half miljoen kinderen... te maken met kindermishandeling of armoede. Daar zitten natuurlijk veel verschillende gradaties uh, tussen. Dat is waar. Nou, er zijn eigenlijk, uh, u noemt uh, twee uh, zorgelijke groepen. Er zijn zelfs vijf zorgelijke groepen. Als je eerst kijkt naar uh, kindermishandeling... dan spreken we over 118.000 meldingen van kindermishandeling in Nederland. En dan praat je niet over een corrigerende tik. En dat betekent uh, dat in elke klas helaas wat er mishandeld. Kind zit. Nou maar dan dat, heeft, zegt u meldingen, dat zouden er dus ook nog wel meer kunnen zijn. Uh, dat is dus mijn grote vrees, dat dit de top van de ijsbergen is. He, dit, is dus, uh, dit zijn echt meldingen en dit is onderzocht waarvan vaststaat, uh, hier is het mis. Maar waarschijnlijk moet het maal twee vermenigvuldigen. En dat is echt heel erg veel. Als ik u een vergelijking mag geven. Als je praat over een griepepidemie in Nederland... He, dan zijn er 15 op de 10.000 mensen die hebben griep, zijn ziek. Maar hier praat je op 34 op de 1.000 kinderen. Dus dit neemt echt, zonder dat besmettelijk is, epidemische vormen aan. Um, een op de tien kinderen groeit op in armoede, valt ook te lezen in de monitor. Ja. Wat verstaat u onder armoede? Want dat is natuurlijk een relatief begrip. Um, nou, zijn... Een kind zal uh, anders leven in Afrika, bijvoorbeeld op het continent, dan in Europa. Klopt, je moet het altijd binnen de context van het eigen land zien. Maar als we dan kijken naar Nederland, Nederland is een heel erg rijk land dan moet het toch niet zo zijn. Ik kan, al, al, eerst ook ook de formele grens geven. Mm -hmm. uh, het gaat om gezinnen uh, met kinderen... die moeten leven van minder dan 1400 euro in de maand. Mm -hmm. En wat betekent dat dan heel concreet voor kinderen? Wat betekent dan armoede in onze context? Wat betekent dat in Nederland? Dat betekent als kind uh, ja, dat je niet... Een tweede broek kunt kopen, niet nieuwe schoenen kunt kopen... Eh, niet naar een verjaardagfeestje kan gaan, je kunt geen cadeautje kopen... je kunt niet naar een concert of je kunt niet naar een sportclub... Eh, eh, zeker niet dat soort uitjes, maar al helemaal niet op vakantie. En dat betekent, dat blijkt ook uit onderzoek... dat kinderen langs hand sociaal uitgesloten raken, sociaal geïsoleerd... Raken. Nou, dat is in een land als Nederland. Nederland is geen ontwikkelingsland. Is dat niet nodig? Wat deze kinderen dus wel hebben, is een dak boven het hoofd en voedsel. Maar zelfs aan die voedselkant, begint het nu al te knagen. Hè, dat wij zien dat heel veel kinderen geen eens een ontbijt krijgen of een fatsoenlijk ja. avondeten. En het cijfer, en dat is dus. Uh, zeer alarmerend, neemt toe, uh, van 327.000 naar dit jaar 367.000 kinderen. Vanwege de crisis, neem ik aan. Dat heeft met de crisis te maken. En je ziet dat het ook niet meer alleen, uh, uh, vooral in oudergezinnen... dat zijn vaak de de armste gezinnen in Nederland, maar dat nu ook middenklasse gezinnen... Die, uh, waar een van de kostwinnaars, man of vrouw, een baan verliest... men de hoge hypotheek niet meer kan uh, betalen, toch die lasten moet dragen... dat daar ook de schoen enorm begint te knellen. Ja. Er zijn wat andere punten ook nog. Hè. 16, 17 jarigen worden berecht. Volgens het volwassenenstrafrecht constateert u... één op de vier speciaal onderwijsscholen zijn zwak tot zeer zwak. Ja. En dan kinderen, de kinderwens om zich te herinneren met de ouder... wordt ook vaak uh, niet naar geluisterd. Dat, meneer Dullard, Krijgt u, wij krijgen de indruk als we uw verslag lezen, dat kinderen er een beetje bij hangen. Dat er onvoldoende rekening met ze wordt gehouden. Laat ik het zo zeggen, uit het uh, uh, rapport uh, anderhalve week geleden van de Wereldgezondheidsorganisatie was iedereen nog juichend. En werd gezegd, nou, oh, in Nederland dat is een fantastisch land om op te groeien. En dat is het ook. Maar dat geldt voor 85% van de kinderen. En dus voor 15% niet. En dat gaat over een half miljoen kinderen. En ik denk dat dit helaas, moet ik eigenlijk zeggen. De eerste keer is dat zo pijnlijk vastgelegd is... zo pijnlijk gesystematiseerd is... welke groepen kinderen in onze samenleving in de knel zitten. Maar als je pech hebt, is er niemand die op je let? Uh, de overheid heeft een zorgplicht voor alle kinderen... Uh, binnen uh, onze landsgrenzen. Dus ja ook dit soort zaken zullen wij met de verschillende eh, desbetreffende ministeries eh, gaan bespreken. En ik neem ook aan dat er nieuw onderzoek nodig is. Want bijvoorbeeld de ministeries voor Jeugd en Gezin eh, alweer opgeven dat wel, in 2010. Ja. Centra voor Jeugd en Gezin, verbeteren die niets aan de situatie van kinderen in Nederland? Nou, wat je gewoon ziet, dat daar hier ook regie op nodig is. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar eh, het onderwerp kindermishandeling, dat speelt nu al drie jaar. Daar is een heel plan voor geweest voor 416 gemeenten in Nederland... Maar ja, als je dan ziet dat maar een kwart van de gemeente uh, aan preventie gaat doen... en drie kwart niet, en dat, ik, uh, uh, dat men met name deze gemeente alleen maar stimuleert... ik vind dat een overheid regie moet nemen, kwaliteitscriteria neer moet leggen... resultaatsdoelstellingen en moet toezien, moet monitoren... op zon, een norm, maatschappelijk... Fenomeen. En als wij doorgaan met alleen maar stimuleren... dan moet ik helaas over drie jaar in uw programma weer vertellen... dat de kindermishandeling is toegenomen. Dus het heeft echt met aanpak en met regie te maken. Nu komt er een taskforce kindermishandeling, dus ik verwacht daar een hoop van. Dank u wel, Mark Dulaert, kinderombudsman in Nederland. Naar Frankrijk weer even terug naar Parijs. Aan het eind van het Radio 1-journaal Nicolas Sarkozy is bijna weer ambteloos burger. Draagt vandaag de macht over zo dadelijk aan François Hollande. sloeg hem vorige week bij de presidentsverkiezingen. En Frankrijk krijgt daarmee dan weer een linkse president. Le Ron Linker bij het Elysée. Het is een komen en gaan van Peugeots en Citroëns. Wie zit er erin? Ja, hoogwaardigheidsverkleders. Er is een haag van mensen voor me komen. Het staat in wat moeilijk mij in. Af en toe tot er een beïnst uh, om de, de luisteren, nou, dat hoor ik wel. Aan de eentje En dan en aan de andere kant wel weer mensen die juichen, want dit is het nieuwe bewind. de nacht De macht wordt overgedragen zo uh, rond de uur of elf. Mensen zijn hier aan het wachten. Het lijkt wel dat de campagne nog heel eventjes een vervolg krijgt met die spreekoren van beide kanten. En Hollande gaat dan gelijk aan het werk, neem ik aan? Uh, Hollande wordt hier verwacht rond de uur of elf. Dan uh, loopt hij over de rode loper langs de erewacht. Dan krijgt hij een handdruk van de oude president Nicolas Sarkozy. En dan gaan beide mannen naar binnen voor een uh, vertrouwelijk overleg, zoals dat heet. Waarbij onder meer de nucleaire uh, pincode wordt uh, vrijgegeven aan François Hollande. Dat zal pas rond een uur of elf gaan gebeuren. En dan verwacht ik echt een uh, enorme kakafonie van beide kanten hier. En daarna gaat hij op reis naar Duitsland, naar uh, Angela Merkel. Dus, uh, Ron het voor u in de gaten. Staat bij het Elysee. Als er meer nieuws komt uit Parijs, uit Frankrijk... dan uh, melden we dat uiteraard op Radio 1. Reden genoeg om te blijven luisteren, bijvoorbeeld naar de KRO na half tien met Sven Kokelman. Goedemorgen, Nederlands. Sven, wat ga je doen? Goedemorgen, Marcel. Ja, alle reden. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek komt zometeen met de nieuwste economische groeicijfers. Doen wij het net zo goed als Duitsland? 0,5% ja. groei hoorde ik bij jullie vanochtend. Ik waag dat te Ik ook. <lacht> we horen het zometeen van André Meijnenma en van Jan van der Putten hier al naast mij. Um, en wij gaan erover doorpraten. Verder uh, spreekt Herman Wijvels, CDA, prominent zich uit over zijn favoriete kandidaat voor het lijsttrekkerschap. En met hem gaan we praten over zijn partij. En een Australische arts ging wel heel ver om zijn blunders te verhullen. Hij legde patiënten die tegen hem wilden getuigen het zwijgen op... door ze te vermoorden. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien met die groeicijfers. Dus Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Eerst nog een paar andere dingetjes. De twee verdachten in de omkoopzaak rond energiemaatschappijen Rendo en Electrabel zijn de directeuren van die bedrijven. Dat heeft justitie bekendgemaakt. Het Belgische Electrabel kocht Rendo in Noord-Nederland zes jaar geleden voor 65 miljoen. En volgens justitie betaalde de directeur van Electrabel een miljoen euro aan steekpenningen aan de directeur van Rendo.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 In Iran is een man opgehangen voor de moord op een kerngeleerde. Kernfysicus Ali Mohamadi, hoogleraar aan de Universiteit van Teheran... kwam voor zijn huis om het leven door een bomaanslag met een motor. En volgens de Iraanse rechters was de dader... een spion van de Israëlische geheime dienst. En dan die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers over de stand van de economie het afgelopen kwartaal. Hoe ziet het eruit, André Meijnenma? Niet zo best, want we zijn het derde kwartaal ingegaan van, van krimp in onze economie. 0,2 minder groei in het eerste kwartaal van dit jaar... ten opzichte van het vierde kwartaal, het laatste kwartaal van vorig jaar... Jaar op jaar zelfs een achteruitgang van 1,1% van de Nederlandse economie. Dus Nederland blijft in de recessie zitten en blijft dus kampen met uh, tegenvallende uitgaven van huishoudens. Dus het is door huishoudens 1,1% minder uitgegeven. Want huishoudens hebben gebrek aan vertrouwen. Ze zien hun koopkracht dalen, de huizenprijzen dalen, hun pensioenen uh, minder worden. Bezuinigingen op hun afkomen en ook de werkloosheid oplopen. Minder banen. En dat zorgt allemaal zeg maar, voor dat huishoudens hun hand op de knip houden en dus minder uitgeven. Er is wel een klein pluspuntje dat wil zeggen: de uitvoer naar het buitenland is ietsjes gegroeid, 3,8 procent. Dat is een meevalletje. Kijk je aan de investeringenkant, daar zie je dus weer dat bedrijven en overheid fors minder hebben geïnvesteerd in de economie, zo'n ruim 4 procent. En dat zijn toch de drie pijlers waarop onze economie rust. Uitgaan van huishoudens, de bestedingen, de export, de handel met het buitenland en de investeringen door bedrijven en overheid. Nou, op twee, op drie, op twee van die drie punten scoren wij dus negatief. En weinig of geen groei maakt natuurlijk het wegwerken van schulden en tekorten erg moeilijk, zo niet onmogelijk, tenzij extra bezuinigen vergeleken met de buurlanden, Duitsland daar wel groeit. 0,5 is natuurlijk een duwtje in de rug van Nederland. Want als de buren het beter doen... toch belangrijke handelspartner voor ons voor uh, zo'n zo 60 procent... dan is dat ook uh, goed voor ons, om zo te zeggen. Maar daar profiteren we nu nog niet van. Misschien dat het de komende maanden gaat... want we hobbelen natuurlijk een beetje achter hen aan... En we zien in Frankrijk daarentegen een stagnatie van de economische groei. Daar was er nog een groei in het vierde kwartaal, maar een nulgroei in het eerste kwartaal. En daar zie je ook de haarscheuren dus in binnen Europa in de eurozone. Ook in het noorden, niet alleen maar het zwakke zuiden. Maar ook in het noorden zijn dus zwakke landen, waaronder dus Nederland. En ook Frankrijk vertoont dat soort haarscheurtjes. Groeicijfers in Duitsland dus, goed voor de financiële markten. Want die profiteerden op dit moment van stagnatie in Frankrijk. En dus zoals gezegd, nieuw krimp in Nederland. André Meijnema met de laatste cijfers van het CBS. Zometeen meer daarover bij Sven kokkoman bij de KRO. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, Verkeersinformatie, nog 29 files, 135 kilometer bij elkaar. Nog altijd veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden-Oost, 8 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Hoek, 7 kilometer. De langste file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 13 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, eerst bij Maarsbergen, 5 kilometer. En een stukje verderop bij Driebergen, 3 kilometer. Dan nog de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 9 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse economie verder in het dal. Herman Wijfels spreekt zich uit voor twee CDA-lijsttrekkers. Dr. Death is actief in Australië. En het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de jager is vanochtend in Amstelveen. Bij het afvalbrengstation, waar steeds meer oude apparaten worden ingeleverd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kairo.nl. .no. Opnieuw tegenvallende cijfers dus van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de. Nederlandse economie verder in het dal. 0,2% krimp ten opzichte van het vierde kwartaal. U hoorde dat net van André Menema. En ten opzichte van het eerste kwartaal van het vorig jaar: 1,1% krimp. Ik ga erover doorpraten met Jules Theeuwers, wetenschappelijk directeur van de Stichting Economisch Onderzoek van de UVA. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u van deze cijfers? Uh, ja en nee. De, we, we waren al een beetje voorbereid door de cijfers van de Europese Commissie vorig jaar. Hè. Die waren wat pessimistischer dan het Planbureau had, uh, had voorspeld. En je zag ook dat in Europa Nederland het niet goed doet. Nee. Dit is eigenlijk een bevestiging van, van het bange vermoeden van vorige week. Ja. Uh, de, de verdere clip. Tegelijkertijd weten we ook, tenminste afgaande op voorspellingen, dat. Uh, dat we het eerste half jaar van van, van 2012 dus nu uh, daling mogen verwachten en de hoop. Dat is natuurlijk geen zekerheid. De hoop is dat we daar in het tweede half jaar uh, weer, weer uitkomen. Ja, nou ja, dat is wat het Centraal Bureau, uh, Bureau uh, voor de Statistiek. Nou, ik moet het anders zeggen. Het Centraal Planbureau heeft voorspeld. Namelijk ja. een, een voorzichtige groei weer in het, de tweede helft van dit jaar. Maar precies. voorlopig vallen de cijfers alleen maar iedere keer tegen. En worden ze naar beneden bijgesteld. Inderdaad, een heel klein lichtpuntje in dit moeras van slechte productie. Export. De export is export is... 3,8% hoger. Precies, dat is, uh, dat is toch wel uh, heel erg goed. En en, en ook tegelijkertijd, als je dan weer koppelt aan wat Duitsland doet... Hè, die groei in Duitsland, waar wij dan mee van profiteren. Half procent? Ver, ja, precies. Ook de verwachting van de Duitse regering... dat ze misschien bereid zijn om hun lonen wat meer te laten stijgen... inflatie te laten toenemen... waardoor de Duitse producten dan weer wat duurder worden. Daar zouden we ook weer van kunnen profiteren. Dus dat ja. is... Uh, maar goed, als je kijkt naar het verschil tussen de Duitsers en de Nederlanders... dan zit dat toch in de consumptie van huishoudens. Want ook in Duitsland stijgt de export. Dat ja. uh, is een van de verklaringen voor de voorzichtige ja. groei daar. Um, ja. en, en de huishoudens geven geld uit kopen dingen. Er is vraag naar consumptiegoederen. Ja. Hier gebeurt dat niet. En de vraag is dus, ook met het pakket aan maatregelen dat het uh, Den Haag nog over ons heen zal komen later. Dat beruchte lenteakkoord inmiddels. Precies. Daarvan zeggen de politici ook, ja, dat zullen we allemaal gaan voelen. En dat is ook niet goed voor het consumentenvertrouwen. Dus hoe, hoe uh, reëel is het om uit te gaan van voorzichtige groei nog in de tweede helft van dit kalenderjaar? Nou, ik denk dat het voor consumenten. Hè, dat consumentenvertrouwen is inderdaad uh, fors gezakt, Maar ik denk dat het voor consumenten belangrijk is dat ze zekerheid en duidelijkheid krijgen over wat de beleidsmaatregelen zullen. Zullen zijn. Bijvoorbeeld een hele belangrijke een negatieve invloed op consumenten. Vertrouwen heeft de huizenmarkt. Nou, daar worden geen beslissingen over genomen in Den Haag. En ik denk dat als ze eenmaal daar goede, duidelijke beslissingen over nemen. dat die huizenmarkt weer terug kan gaan werken. dat dat dingen zijn die helpen. Het, het, het is duidelijk zo dat we gaan. en we gaan wat is het? 11 miljard bezuinigen. dat helpt natuurlijk niet voor de economische groei. Maar tegelijkertijd denk ik duidelijkheid creëren in het beleid. wat het Lenteakkoord probeert te doen. moet helpen. Ja, maar mensen moeten wel het geld hebben om het uit te geven. Ja, nee, we, do, dat we, we doen het natuurlijk relatief ook slecht ten opzichte van de rest van Europa. Hè. We zakken dit jaar in. De groei volgend jaar is ook veel te mager. De, de, de voorspelde groei is wat uh, 0,9 procent. Dat is allemaal veel te mager groei om inkomens te laten stijgen. Ja. En, uh, en, en werkgelegenheid te creëren. Dus, uh... nou, ja, nou wil ik niet blijven zwart kijken aan het begin van deze uh, dag. Hoewel het weer er ook niet echt... Uh... <laughs> <Bij> <laughs> Alleen help, ja. heeft het om heel werkvordelijk ja. te zijn. Maar 0,7 procent groei voorspeld door de Europese Commissie. Als, iedere keer, als ik iedere keer hoor dat die cijfers maar blijven tegenvallen... dan denk ik, ja hoe, hoe reëel is dat om dat nou te verwachten? Want straks melden we weer over een paar maanden... dat we dat ook naar beneden moeten bijstellen. Nou, mag je daar toch op reageren? Als je naar de nou, cijfers van, van, het, van, het, van, het, uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek kijkt... die net verschenen zijn... dan zie je inderdaad een krimp uh, uh, van, van in, in het eerste kwartaal... ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar van 0,2%. Die krimp is minder dan de krimp die we in het laatste kwartaal en het voorlaatste kwartaal van vorig jaar hebben. dus als we wat ik probeer te zeggen is de de de krimp is aan het afzwakken. daar zou je ook nog een dat een soort van bottoming een soort van maar is de bodem van het dal in zicht dan? Nou, goed, dat kan alleen maar de, de toekomst zeggen. Dit is inderdaad toch een, een vermindering van de krimp... wat op zichzelf geen, geen slecht teken zou kunnen zijn. Het, het, het zou een aanwijzing kunnen zijn dat we naar de bodem gaan. Ik, ik verwacht wel dat het tweede kwartaal van dit jaar ook nog een krimp geeft... maar dan misschien nog een uh, kleinere of misschien nul. Ja, goed. Oké, okay, dus er is licht aan het einde van de tunnel. Uh, althans, dat is uw inschatting. Uh, dat is inschatting. Mijn, ja. mijn positieve houding, ja. ja. ja. Inmiddels uh, zijn ze natuurlijk in Brussel ook aan het kijken... naar hoe wij onze problemen hier met de begroting oplossen. Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, die was daar gisteravond... en die riep uh, dat uh, de ministers daar, zijn collega's... dus het allemaal een geweldig pakket vonden. Uh, en dat heeft Reen uh, bij monden van de minister van Financiën ook eerder gezegd. Ja. Uh, bent u ook zo opgetogen? Nou, ik vind het verstandig dat we, dat we ernaar streven om volgend jaar naar, naar 3% te gaan. gaan dat, uh, dat, ja, en ik ben dus ook blij met het, uh, het lenteakkoord. Dat dat, dat dat er is en dat die knoop wordt doorgehaakt. Ja, goed. Um, de, wat dat betreft zit er dus einde aan het licht van de tunnel. Tegelijkertijd denk je dan, uh, als je ook de berichten vanuit de, de Verenigde Staten hoort, waar die uh, bank, uh, JP Morgan... Ja. Uh, nu weer in de problemen is gekomen. Dat wil zeggen, dat valt financieel allemaal nog wel mee. Maar goed, in ieder geval een, een enorm verlies heeft geleden. Van op, 2 miljard, ja. Exact, op verkeerde ja. uh, investeringen. Ja. En de reactie daarop in de financiële wereld... waar dus al die banken meteen uh, naar beneden gaan op de beurs... Ja. dan denk je, je mag toch hopen dat er niet nog een tweede bankcrisis overheen komt. Dat, nou, en ik vind niet alleen uh, zeg maar wat u van JP Morgan vertelt, maar ook wat er binnen Europa kan gebeuren. Ik bedoel, er zit natuurlijk op dit moment een enorme onzekerheid binnen Europa. Wat er met Griekenland gebeurt, het uh, uittreden van Griekenland, heeft, heeft, zal ook zijn invloed hebben op de, op de bankenwereld. Na een combinatie van die dingen, ja. zou, uh, nou, dan, dan is elk lichtpuntje in de toekomst uh, ook wel verdwenen, hoor. Ja, met andere woorden, uh, daar zit nog behoorlijk wat onweer. Daar zit nog onweer. We, we, we leven echt in spannende tijden wat betreft, uh, wat betreft de economie. Heel veel onzekerheid. En ik denk ook dat dat reflecteert zich in dat, uh, in dat uh, uh, de gebrek aan vertrouwen van consumenten. Die uh, begrijpen het ook niet allemaal. Ooit zoiets meegemaakt? De jaren tachtig waren natuurlijk ook heel heftig. Net zo heftig als nu? Nou, de, de, um, vergelijkbaar. Ik bedoel, dat had, Toen hadden we werkloosheid. We doen het nog relatief goed met de werkloosheid. Die loopt weliswaar eens dus op tot 6 procent. Ja. Maar in de jaren 80 hadden we uh, 11, 12 procent. Dat is het dubbele ervan. Ja. Dus wat dat betreft was het, was, zou je kunnen zeggen ja. het is heftiger. Ja. Maar goed, er was toen een, een redelijk lokale crisis, zal ik maar zeggen. En het, het speelt zich nu af in heel Europa. In heel Europa, ja. En, en, en ook in de Verenigde Staten, hoewel daar de groeicijfers wel weer aan de, aan de betere hand zijn. Maar ja. goed, het blijft allemaal wiebelig. Ja, omdat Europa doet het natuurlijk niet goed. Nee. Nee. En daar goed. hangen wij van af. Nou, dan uh, zullen we uh, snel horen hoe de Grieken, uh, tenminste dat hoop ik, uh, uh, hieruit lijken te komen of dreigen te komen. Uh, in ieder geval, 1,1% krimp ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. 0,2% krimp ten opzichte van het laatste kwartaal. De export is met 3,8% gestegen. Consumptie van huishoudens 1,1% lager. En de investeringen hebben ook een forse deuk opgelopen, 4,2% lager. Dat zijn de cijfers. Jules Thewers, wetenschappelijk directeur van de Stichting Economisch Onderzoek van de UvA. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De aflossing van kosmonaut André Kuipers is onderweg naar de ruimte. Volgende week is een tweede lancering gepland. en De vraag is, waarom gaat er eigenlijk een tweede raket achteraan? Ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen van Space Expo Noordwijk. Vandaag worden dus, als het goed gaat... dus die drie astronauten naar boven toe gebracht. Dan hebben ze natuurlijk spullen nodig... En die spullen die komen met een bevoorradingsvrachtschip. En dat is uh, uniek, dat is namelijk een commercieel ruimteschip voor de eerste keer. En die heet Drekken. En de Drekken wordt dus volgende week uh, gelanceerd met de bevoorrading voor het internationaal ruimteschip. Wat uh, wel aardig is, is dat uh, André Kuipers uh, een grote robotarm in de ruimte gaat bedienen... Waarmee hij de drekken uit de ruimte plukt en vast gaat maken aan het International Space Station. Dat is heel speciaal, dat is nog niet eerder gebeurd. En dat is een hele speciale operatie waar André Kuipers voor opgeleid is. Interessant om het allemaal te volgen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amstelveen. Terug naar Nieuws de Jager. Oud ijzer wordt verpulverd door een enorme grijper. Container verderop hard plastic, groot afval, piepschuim, restafval. En hier een andere container vol met oude koelkasten, tv's, mixers, noem maar op. Dit is uh, oude elektrische apparatuur die hier wordt ingeleverd. Hoeveel levert de gemiddelde Amstelveener nou in aan oude elektrische apparaten? De gemiddelde Amstelvener levert 5,8 kilo uh, per inwoner aan elektrische apparaten in hier op het afvalbrengstation. En dat is zo'n 465.000 kilo per jaar. Dat zegt uh, Jan Vlak, hij is directeur van WeCycle. Dat is de organisatie die de inzameling van die oude elektrische apparaten organiseert en promoot. En die 5,8 kilo, is dat, ja, is dat een mooi getal? Bent u daar tevreden mee? Ja, ik ben er heel tevreden mee. Uh, gemiddeld uh, zamelen we vanaf de gemeente 5,1 kilo per inwoner in. Dus Amstelveen zit daarboven gemiddeld met 5,8. Maar wat we ook zien is dat Amstelveen de snelst groeiende stijger is. Uh, 2010 was er nog een inzameling van 3,1 kilo. En dat is nu 5,8. Dus een stijging van 2,7 kilo per inwoner. En dat is een heel mooi resultaat. Oké, okay, uh, nou de grootste stijger. Uh, uh, Jan Koolhaas, u bent de coördinator van het afvalbrengstation hier. Dat gaat goed. Complimenten? Nou, dank u wel. Daar zijn we met z'n allen ook voor bezig natuurlijk. Ja, ho hoe doet u dat? Hoe zorgt u dat mensen hun apparaten ook echt hier inleveren? Nou, onze afdeling voorlichting die besteedt daar heel veel aandacht aan. Onder andere in het uh, weekblad. En, uh, ook met... Want eigenlijk, uh, als we niet goed voorlichten... dan weten we niet dat het kan, dat dit moet, dat het beter is? We weten het wel, maar het helpt wel als mensen regelmatig even een herinnering krijgen. Nou, hier wordt dus uh, hard eraan gewerkt... Uh, maar er zit aardig wat verschil tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Terug bij uh, Jan Vlak van uh, WeCycle. Uh, als ik het lijstje erbij pak, want u heeft, uh, u heeft uh, het allemaal vergeleken. Schiermolk oog, 23 kilo. En het Gelderse vorst, maar 1 kilo per persoon. Hoe kunnen die enorme verschillen ontstaan? Nou ja, dat, dat weet ik zo ook niet, 1, 2, 3. Wat ik wel weet is dat de gemeentelijke benchmark bedoeld is om gemeenten te stimuleren meer elektrische apparaten in te zamelen, juist door ze inzicht te geven uh, uh, en door uh, zich te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Maar kan de gemeente Forst niet heel veel leren van oog? Moeten ze niet gewoon één op één overnemen wat daar gebeurt? Want ja, blijkbaar gaat het daar goed. Ja, in ieder geval wat heel belangrijk is, en dat bewijst Amstelveen ook hier, he, dat communicatie richting de burger, richting de consument heel belangrijk is, dat de consument weet waar hij met zijn oude apparaten naartoe kan, naar het afvalbrengstation... zodat ze daar ingenomen kunnen worden voor recycling. Is het eigenlijk wel beter om je, ja, je, oude, je oude staafmixer hierin te leveren... in plaats van in de prullenbak? Absoluut. Uh, wij weten dat er nog 35 miljoen kilo aan oude apparaten in de prullenbak verdwijnen. Dat is doodzonde, want die materialen die kunnen we niet meer hergebruiken. Wij uh, zamelen hier vanaf de milieustraat of het afvalbrengstation, zoals het in Amstelveen heet, de spullen in. En dat gaat naar gespecialiseerde recyclebedrijven, waar de uh, materialen weer hergebruikt kunnen worden. Ook als materiaal, dus ijzer weer als ijzer, kunststof weer als kunststof, koper weer als koper. Deze vergelijking, is het ook een beetje een uh, ja, tik op de vingers voor de gemeentes die het niet goed doen? Nee hoor, wat wij hiermee willen bereiken is dat, nou ja, wat ik net al zei, er nog steeds 35 miljoen kilo aan apparaten, dus 2 kilo per inwoner, uh, in de vuilnisbak verdwijnt. Dat willen we eruit krijgen, dus er is nog heel veel te bereiken. Ik heb nog een cadeautje voor u meegenomen. Loopt u even mee, want ik heb zelf uh, thuis ook nog even in de kast uh, gekeken. Hier, een mooie oude waterkoker. Die moet dus ook hier in die grote container. Ja, dat klopt. Wat zit hier voor nuttigs in dan? Ja, nou, voor dus plastic. Zit... Dit kunststoffen, plastic, maar plastic kan ook worden hergebruikt. Dus u gooit het hier in de afvalcontainer. Wij halen die op, dat gaat naar een recyclebedrijf, gespecialiseerd recyclebedrijf. En daar worden die materialen uit elkaar gehaald: kunststoffen, metalen, et cetera. En dan kunnen die ook weer ingezet en gebruikt worden als nieuwe materialen. Nou, dan ga ik hem maar erop zetten. Bovenop de koelkast, die staat daar goed. Dank u wel, wij gaan ermee verder aan de gang. Nou, u ook bedankt. Waar de laatste woorden van nieuws, de Jager. Straks een nieuwe Dr. Death actief in Australië. Meist. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2006. Ze ogen lief en onschuldig. Deze lippenberen in Safari Park Beekse Berg in heel Varenbeek. Maar gisteren vrat een van deze dieren voor de ogen van het publiek een beermakaak op. De bezoekers van het safari-park De Beeksebergen in Hilvarenbeek... werden deze dag in 2006 geconfronteerd met een bloederig tafereel. Voor de ogen van het publiek werd een aapje verslonden door een beer. Voor Mathieu de Seveau een zware dag in zijn carrière... als vestingmanager van het safari-park. Natuurlijk schrik je als, uh, als er iets gebeurt en dan ga je ook... Uh... Eh, kijken van ja, wat, wat, wat kun je eraan doen om het in het vervolg eh, beter te, te voorkomen, natuurlijk. Kijk, de natuur is hard. Dus eh, wat er eh, in het Firepark destijds is gebeurd, gebeurt vele malen iedere dag in de, in de natuur. Alleen eh, dan staan er geen kinderen bij te kijken en andere. Bezoekers die zoiets natuurlijk niet, uh, niet uh, verwachten. En de aap is uiteindelijk ook niet door de beer opgegeten, want het betrof een uh, plantenetende berensoort. Maar uh, hoe heet het? Uh, kijk, als het die, die beer heeft natuurlijk wel uh, uh, doorgehaald op de, op de aap, om het zo maar te zeggen. Waardoor de tafereden natuurlijk niet prettig waren om, uh, om naar te kijken. En we hebben zeker ook uh, een aantal bezoekers die het gezien uh, hebben destijds uh, gesproken... Ah, en het toch daar met ze over gehad als een vorm van een soort, uh, soort uh, opvang natuurlijk. Uh, dus vandaar ook inderdaad dat we die mensen uh, ja, die daar behoefte aan, uh, aan hadden... toch uh, voorlichting hebben gegeven met die mensen daar wel uh, over gesproken hebben. Uh, nou goed, uiteindelijk is dat toen verder allemaal goed, uh, goed afgehandeld, maar um, ja, dat is natuurlijk uh, vervelend. Hè? Je stelt iets anders voor als jij een dagje naar de dierentuin uh, uitgaat dan dat je zoiets te zien krijgt uh, natuurlijk. De band met de, met de dieren zit vaak bij, uh, bij, de, uh, bij de dierenverzorgers. En ja, die voelden zich daar destijds ook, uh, ook natuurlijk toch een soort van, uh, van verantwoordelijk uh, voor. Hè. En was, de, was de aap misschien toch ziek, waardoor die uh, niet snel weg kon, uh, kon komen? Of uh, was er iets anders aan de, aan de hand? Ja, dat, dat, dat zijn wel zaken die uh, natuurlijk naderhand uh, bekeken en geëvalueerd uh, zijn. De precieze oorzaak zijn we uiteindelijk nooit, uh, nooit achtergekomen uh, overigens. Maar uh, het, is, het is ook weer niet zo, hè. Ik bedoel, in een dierentuin uh, leven, leven 2000 uh, dieren, dat je met iedere dier een heel persoonlijke band hebt natuurlijk. Nogmaals, ze leven op grote vlaktes, dus met z'n allen door elkaar. Dus je hebt ook niet, niet dagelijks contact met, uh, met de dieren, ook als, uh, als verzorger niet. Dus het is niet zoals een band uh, met een hond of een kat die, uh, die je thuis hebt uh, natuurlijk. Dus er zit wel een duidelijk verschil in. Mathieu de Scevaux over het verslinden van een aapje door een beer in zijn safari-park, de Beekseberg, deze dag in 2006. Quand tout compris, tout vécu Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse.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 de laatste minuten tikken weg voor het presidentiële echtpaar Bruni, Sarkozy. Want in het Elysée maakt iedereen zich op voor de machtsoverdracht. Over een uur in Frankrijk als François Hollande wordt beëdigd als nieuwe president van Frankrijk. Het is acht minuten voor tien, bijna zeven. We gaan naar Australië waar een nieuwe dokter Death is opgestaan. Een arts daar ging namelijk wel heel ver om zijn blunders te verhullen. Hij legde patiënten die tegen hem wilden getuigen het zwijgen op door ze te vermoorden. Correspondent Niels Kraaier, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een lekkere man. Uh, hoe zijn ze er eigenlijk achtergekomen? Nou, de zaak is uh, aan het rollen gebracht door een voormalig uh, medewerker van het uh, ministerie van Volksgezondheid van, uh, van Queensland. Uh, zij was belast met de afhandeling van klachten. Maar uh, ja, ze zegt dat er binnen het ministerie echt uh, totaal niet naar haar werd geluisterd. En ja, dus heeft ze de publiciteit gezocht. En ja. De verhalen waarmee ze naar buiten is gekomen, ja, die zijn best wel, uh, best wel schokkend hoor. Met als voorlopig hoogtepunt dus, uh, ja, die dokter um, die, zoals je er net al aangaf, doelbewust patiënten liet sterven om zijn eigen blunders te verhullen. Ja, om hoeveel gevallen gaat het? Nou, volgens de klokkenluider gaat het om minstens twee gevallen. maar. Ja, er wordt al gevreesd dat dit slechts het, het topje van de ijsberg is. Een, een onafhankelijke commissie is inmiddels begonnen met een onderzoek... en uh, hoort dus ook getuigen, um, onder wie artsen en uh, verpleegsters... die direct met uh, de dokter in kwestie hebben gewerkt. Um, ja, sommige collega's van hem die beweren dat hij dus in feite een, uh, een psychopaat was... die het eigenlijk heerlijk vond om, om, om toe te kijken hoe ze patiënten langzaam stierven. Nou is er één geval bekend van... een een uh, vrouw die nog bij bewustzijn was en hem zelfs verzocht om nog afscheid te mogen nemen van haar familie. En hoe liep dat verder af? Nou ja, dat, dat, dat, dat verhaal dat gaat. Ja, hij, hij zou um, vervolgens de beademing hebben stilgezet en uh, de dame in kwestie um, ja, um, hebben laten sterven. Terwijl zij inderdaad uh, gesmeekt zou hebben om uh, haar familie nog te laten overkomen. Ja. ja, In hoeverre dat verhaal klopt, dat blijft afwachten. Wie is het? Dat, um, dat is onbekend. Um, ja, zijn identiteit is nog niet uh, vrijgegeven. Um, iedereen uh, iedereen uh, ja, wacht daarop, maar hij is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. Werkt dus hij ja, nog? Dus ja, worden zijn gegevens nog uh, achtergehouden. Werkt hij nog? Hij werkt nog. Hij um, werkt uh, op een administratieve functie. Hij werkt gelukkig niet meer... Uh, met patiënten. Hij werkt wel nog in het ziekenhuis. Uh, ja, de minister van Gezondheidszorg hier in Queensland... die heeft uh, inmiddels gevraagd om zijn uh, vergunning om als dokter te werken in te trekken... zodat uh, ja, dat mensen hier zeker weten dat hij ook in elk geval niet meer terugkomt. Goed, we weten dus niet om wie het gaat. We weten wel dat hij nog werkt. In een ziekenhuis weten we ook welk ziekenhuis? Ja, we weten welk ziekenhuis dat, uh, dat is. Dat is het ziekenhuis aan de Gold Coast. Gold Coast, dat is een uh, grote toeristenstad op een uurtje rijden ten zuiden van Brisbane. Um, ja, dat ziekenhuis, de Gold, Gold Coast Hospital, stond eigenlijk best uh, goed aangeschreven. Maar ja, dat is nu natuurlijk uh, veranderd. Want ja, uit de eerste verhoren van uh, de commissie blijkt um, dat niet alleen het ministerie van Volksgezondheid... maar dus ook de ziekenhuisdirectie uh, lange tijd op de hoogte was van wat er zich allemaal afspeelde daar... en toch niet ingreep. Sterker nog, uh, volgens die klokkenluider... deden ze er eigenlijk alles aan om het onder de pet te houden. Ja. Waarom juist in Queensland? Want dat is toch uh, een prettig deel van de wereld om te vertoeven... Uh, en welvarend. Uh, en het gaat daar over het algemeen heel uh, relaxed aan toe. Waarom daar? Ja, uh, dat, is een, uh, dat is een goede vraag. Uh, je mag hopen dat het uh, toeval is, maar we hebben natuurlijk eerder zo'n uh, zaak hier gehad. De zaak van uh, dokter Patel, dat was dan in het noorden van Queensland, ja. een chirurg in Bundaberg. Ja. Uh, die zit inmiddels een uh, gevangenis van zeven jaar uh, uit tegen de moord op drie van zijn patiënten. Ja, um, ja je vraagt je af hoe dit uh, kan gebeuren. Wellicht ja. heeft het te maken met de enorme bevolkingsgroei die ze hier uh, moeilijk kunnen bijbenen in Goed. de medische zorg. Door. Niels Kraijer vanuit Australië, ik dank je wel. Straks, dames en heren, Herman Wijfels over de beste lijsttrekker voor het CDA bij de KRO. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Waarom wilt u? En het? waarom wilt u leider worden van het CDA? Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Omdat er uh, grote uitdagingen op Nederland afkomen... en volgens mij het CDA het antwoord heeft om die aan te pakken. Op zoek naar de bron. Dat... Ja, maar iedereen kan het vertellen, mevrouw Keeser. Maar waarom u? De wereld op uw stoep. Ik kan uh, vertellen waar het naartoe uh, moet. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Dit is Radio 1.